Dialectofoon, bij Viva, doodgewoon. Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 352 e aflevering van Dialectofoon op uw favoriete radio Viva. En zoals dat gebruikelijk is, starten we meteen, want we hebben weer veel vragen. René, geef me de woorden op waarover wij dit volle uur het zullen hebben en waarmee we dit volle uur zullen volmaken. Ah, We ja, zullen er een heel gemakkelijke in lassen, dat alle mannen kunnen bellen. En als ze buiten in hun lof zitten, moeten ze hun mobiel telefoon maar bij jullie leggen. Hè. Ja. Je moet een veun eigenlijk niet meer binnen gaan en wij moeten telefoneren. We zullen dat ook wel horen. Uh, wie kan er ons zeggen wat dat boeren is? Boeren. En het heeft niks te maken met landbouw. Niet dat manier van boeren. Hè. Het is iets anders. Boeren. En wie geeft er ons een verklaring voor het woord limer? luimer, dus luimer? Kunnen ons verschillende zegswijzen zeggen, uh, zin dus, waar dat in, voorkomt het woord mus, alles mee mus. Wat is poepenschus? Schus, dat kende wel, hè? schors. Maar poepenschus, tegen wat zeggen men dat dan nou in als, hè? en in omtrek waarschijnlijk ook. Hè? En verleden wijk, eh, en wij het gehad, want ik was hier niet, eh, over een mager. En de mee eh, staat erna, zie ik in, in, zes baden bond van onze lieve vrouw Loretten. Heb je dat nog horen zeggen? Over een mager mens, want eh, op die Loretten, daar, daar remt nogal tien en tanden op. Hè. Eh, maar er zijn op dag en dag gekomen van die Loretten in verband met mager. Dus iemand dat baden bond van onze lieve vrouw van Loretten is. Wat is de betekenis in as -de En hier, eh, ja, dat is eigenlijk gewoon... Eh, wat hebben we er over het les niet horen zeggen? Ik pas wel dat ze van madame Jans kunnen geweest zijn. Het gaat erin, gelijk de advocaten in delen. We maken al niks waar, ze willen proberen al niet laten te zeggen en we willen proberen dat allemaal te noteren. Maar het gaat erin, gelijk de advocaten in delen. Heb dat al horen zeggen? Wat zijn socetten? Of ook chaussetten? En het asses wordt uitgeput, maar dat niet uitverkocht zijn. Ik heb de vagina stok niet meer dat uitgeput niet. Hè. Eigenlijk in de betekenis van een Andere woorden voor uitgeput. En dan dus voor alle mannen bekken hè, uh, gemakkelijk eigenlijk. Het asses voor verkoudheid. Wat wil zeggen niet. Ik heb een verkoudheid. maar zeggen andere dingen. Hè. Verschillende. Het as is voor verbaliseren. Dat komt aan een agent en je staat verkeer geparkeerd en dat is verbaliseda Maar wat ze zeggen niet anders, hè. wat dat dan doet. En het as is voor vlaggenstok. En voor vlaggendrager, eventueel ook. Hoe zeggen we er op zijn asses? Een vlaggenstok. En het as is voor verwend. Een verwend kind. En het as is voor verkwisten. Verkwisten. En het as is voor verlakt. Een verlakt kasoel. Verlakt. Het as is voor suikerbonen. Ban een op. Was ze geweldig tegen. En het as is voor slee. Een slee. En voor schaats. En het as is voor onzin. En niet, dat is nog een schoonzin. Het as is voor navel. Ze we zeggen wel dat in Astegene. daar lukt met zijn navel bloot. Dat zeggen we niet. hè En het as is voor naakt. En voor fopspeen. En voor fietspad. En voor fotograaf. Het zijn er al een heel rood. Hè. Maar ik weet dat sommige mensen opschrijven. gewoon ga mijn voets doen. Zijn er maar een paar niet meer. En het as is voor etteren. Etteren van een wonde. Kinderen, een ander boot voor bretellen. Voor een broek op tafel, brutel of zeggen we alleen gewoon brutel. En het assesveu bedriegen. En hier zijn ook nog verschillende varianten. Het assesveu appelmoes. Wat zeggen dan niet appelmoes. We nee. hebben verschillende andere woorden. En het is vandaag moederdag. We maken mee figuurlijk met bloemetjes naar alle moeders en al de dames en vrouwen die meewerken aan ons programma. Elke zondag weer op nu dobbelen en misschien zonder oneerbiedig te zijn, kun je zeggen wat dat men allemaal in as zeggen tegen ons moeder, ons moe, kut af en dan zo Alle rande varianten. In Goeiedag dag, asternat van de wijk stond er er dra afbeeldingen in. 150, 50, 154 en 155. Dra voorwerpen dat uh, ja min of meer bekend zijn en dat eigenlijk zo nog een beetje in gebruik kunnen zijn. Misschien in een moderner verse, voor dat bovenste, maar allez, ik herkost ze toch precies. 150, 154 en 155, het is na nou, willen een beetje verder, het is op bladzijde 8 dat het staat. vuur mag ook gebeld worden, als gepaast dat je ge de verwerpen kent. zeg de mij wat gaat past dat dat is. Het is zoiets met een, een lange koor aan dat er rondgerold is, bad bovenste. En het tweede is weer al een van de vele soorten, wat we wel noemen, peinsen. En het derde, mag ik zeggen, dat is toch uh, minstens 30 tot 40 centimeter lang. En daar is een lus aan van boven, je kunt dat die verantwoordig achter hangen. En onder is er een soort antvat aan, dat je kunt de vasthaven. Ja. Het is Paula hier. Ah, het is Paula. Dag René. Dag zijn terug op de wereldboog. <laughs> dat is goed. Ik ben geweest. zijn ja. ja. content van dat En ik ben content van terug een keer mee te spelen ook. Zien wel. Ja, want ik heb dat een beetje gemankeerd. Ja. Absoluut. Zat zaten zo ver dat we ons kinder niet kon spakken? Uh, nee, nee, nee, nee. Zonder curieus te uh, zeggen. Je weet dat ik een keer serieus gebeeld heb En dan zes wijken met de plaag gezeten. Ja, ja, ja. ja. van alles en dan Ja, ja ook prachtig geweest Natuurlijk. Juist. Ah, voilà. van alles Herstelverlof. En dan uh, zijn we terug op ja. ons poot. Ja. Ja. <laughs> dat kan ik wel zeggen. Op het uh, Op ons poel Of op mijn... Ze zijn terug goed op mijn pooten. Ja. Ze zijn terug ja. goed vast op. Ja. Ze zijn terug in mijn ploe. Uh, ik heb hier een paar woorden gehoord. Ja. Uh, onder andere dat boeren. Ja. Dat is aan mijn hè. Ja. Uh, en dan is het al afdracht gewoonlijk. Als dat iemand doet, dan zeggen ze al afdracht. Ja. Oei. Ja, dus dat, dat de mutten hem gekeerd heeft. Oh. Vandaar komt er fruitjes. dat zingen ze in Mullen. Dat zeggen ze in Mullen. Ze mulle. Het is al afdracht. Ja, het is al afdracht. Ja. De mut net omgekeerd. <laughs> maar wij kunnen wel boeren in een horandbetieken in Spulen. Ah ja. Ja, maar ja. Oh, dat is niks. Dat is niks te maar het, is, het is dus niks goed buren. Het is dus is niks goed voor joh, het gaan een goede zaak doen. Tuk, uh, want da, daar zijn toch, want daar boeren ze goed, hè. Ja, ja, ja, ja. Dat is ja, goede ja. zaken. Ja, ja. Of ja, dat ja. gebied ook. Of daar boeren ze achteruit. Of daar boeren ze achteruit. Dat dat doe ik al. Ja. ja. En dan een muus, ja, daar zal ik er nog wel op vinden, maar dat is natuurlijk een muus een beet, een muus een skate. Uh, de, uh, In de betekenis van weinig. Van weinig. Al Altijd klaar. Ja. Een ja. muus dat is altijd, uh, het sop is, is de kul niet wijd. Ja. ja. En dan uh, de bond van onze lieve vrouw van Aretten, zonder boeken, en zonder tetten. Ja. Dat is een mager plank. Ja. ja, dat is in verband met Mager van Verleerwijk. Uh, ah ja, bij Verleerwijk ja. was ik hier niet. Ja. Nog niet hè, dus, uh, en, en hoe noemde hij die lieve vrouw Paula? Onze lieve vrouw van Arretten. Van Arretten. Van Arretten. Aretten. Ja. Niet Loretten. Ja. Ah, Onze lieve vrouw van Arretten zonder boek en zonder tetten. Ja. Dat wil ze zeggen een, een plank. Ja. Dus, uh, ja. Een mager scherre is hier in dat doek. Uh, dat je moet zoeken wat er van vijand en van achter is. Ja, ja. Nee, dat, uh, dat gelijk is. Ja. Ja, een mager scherre, een mager plank. Ah, dat zien bij mijn vrouw van Arretten? Arretten? <laughs> ja. Nee, nee, geen Loretten. Loretten lore lore heb ik nog niet goed, maar wil van Arretten. Ja. <laughs> en dan uh, ooit geput bij kast, afgetild. Hij heeft de pijp bij metten. Ja. He, iemand dat, uh, dat er volledig deu zit. He. Ja, hij zit er deu. Ja. En dan verklaart hij het een kwaai. Een kwa. een, ja. kwa, een valling. Ja, ja. Een serieuze valling. Stof. Zit er gaan, valling of valling? Valling. Ah ja. Valling. Ah, ah nee. Ja. Ja, Daar uh, ja, ja. klikken alle zin hey, in, Mullen. Ja. <laughs> ja. Een deu, uh, valling. Een Nee, nee, wel een, een valling. Ik zeg er toch een keu achterin. He. het snot. Als je zo mij uh, serieus munis en serieus uh, aan huis dat lukt, hey, uh, een snopvalling, ja. kunnen dan ook hebben, hè? Nee. Ja. En want daar zit hij vast, hè? En want daar zit hij serieus vast. Ja, ja, ja. Je ja. een serieuze komen daar op een bus zit. Ja. Hey, uh, en dan verbali verbaliseren die, uh, dat. is op een boek zitten, hè? Ja. Uh, een amende krijgen zeggen ze nou maar dat is allemaal nu verbaasd. Vroeger was het uh, op de boek gezet. Ja. Hey, uh. Ja, de amende, dat doet het ook nog wat, hè? Ja, ja, ja, ja maar ja, ik pas het dan de... toch veel later. Gekocht, ja, ja. Amendes, ja, ja. Het was ja. meer uh, de gendarmen nemen hem, ja, en als dat serieus op de boek, hè? Als staat erop, hè? Of als staat erop, hè? Gewoon de boek hey. al eens niet meer vermelden. Ze hebben hem bezig. Ja, ze hebben hem kunnen snappen, dus. En dan een kind, dat een verwend kind, als een bedurven jonk. Ja. Ja, en he. nog een ander woord ook nog, Ines. Ah ja. Ook met bedurven. Met me, dat valt me aan het eerste binnen. He. Een bedurven snopneus, een bedurven jonk. Ja. En een verkwisten, dat is een hè? Dat is een, een serieuze verkwister, dat zeggen ze ook niet. Maar dat is een serieuze, een hè? Een opbunner, ja. Ja, Ja. ja, ja. springt de oog in zijn zakken. Ja, <laughs> als hij maar kan ooit geven. Ja. Hm. En een suikerbol, ja, zoikerboen, daar da is niet veel. daar zie ik niet veel verschillen in. Ga zich toch uh, suiker. Zoikerboen. Uh, dus bij ons zijn dat zoikerboen. Ja? ja, ja. Ja, Oei, oei. En dat is het altijd een suikerbol, hè? Ah ja, nee, suikerboen. Ja, zoikerboen. Ja, en een slee, een slijder. Ja, ja. Hey. Uh, ja, en dan uh, een een, schaats, een, ski, uh, een schieve schaatsraam dan een serieuze schieve scha uh, schaats gereden, hè. dat zeggen ze wel als die een, een, een, een serieus misstappenke gedaan heeft. Ja, dat ja, wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. hey. Maar in een ander woord, verschaats. Verschaats? Ja schofferdan ja, ja, voilà. Ja, dat is het. Schofferdan dan wel. Ja. We, we vreger, uh... Kom maar een schofferdan naam. doen, we te gaan ja. schofferdan. We gaan de schofferdan. <laughs> ja, op, ja, op een goed gelettig boeken. Ja. Nee, want we schoeettig zijn en dan nog, uh, anders ging het niet goed Niet. Nee. En uh, de navel, dat is een nagelboek, hè? Ja. Ja. Dat is een nagelboek. En dan uh, naakt al u het in zijn bloemen. Ja, het woord je ja. naakt kinderen niet, Paula? Dus nokt of, of zoiets? Nee. Naakt. Naakt, dus ja. van, van bloed. Ja, ja. ja. En, maar is het is ook nog een andere betekenis. Dus. Naakt. Bloed, zeggen we dus toch gemakkelijk. Ja, bloed, hè? Hm. En als er een, een naakt rondloopt, ah, daar loopt hij wel in zijn bloed. Ja. Hm. Hij wil niet vuil hij zijn lof. Ja. Voilà. En ja, dan, dit, ja. uh, de, de fotograaf, dat is de, pod de podretten trekker. En ik mijn, mijn moeder er altijd door zeggen. Podrettentrekker. Oei, een podrettentrekker. Een ja. podrettentrekker. een trekker. Ne pro, ne pot dret, pot dret Ik moet nog repeteren <laughs> het zeggen. En, en naar het school Ja. Ja. Ah, Meer een, een de dus. Ja. Podret. Podretentrekker. Oei, oei. Ja. voor zijn hè. Ja. En uh, eteren, dat is verzwijren, hè? Ja, ja. Hij dat verzwert. Als ah, je dan nogal mee een ettering zijn, dan nogal zwijren. Ja? Uh, en uh, dan bedre uh, bedregen, hè? Hey. Of wat was het bedre ja. Bedreger. iemand uh, daar naar een boek doet, hè? Hey. Ja, ja. Bedreigen, dat zet. is iemand met een boek doen, hè? Hey. Maar het is het woord bedrieger, dat geweest. Nee, nee, bedreigen is goed. Ah ja ja. ah, ja, ja. Iemand met iemand een boek doen. Ja, onder. Iemand wat de gaat zetten. Zeg ze ja. maar iemand met een boek doen is toch het meeste woord. Iemand ja. in een zak zetten. Ja, ja, in de ja. zak zetten. Ja. En de appelmoes, ja, dat is kompot uh, oei, oei, wat vertellen, dat waren toch... Wurren, maar die komen me ook ook misschien niet te binnen. Ja, er zijn er nog... Ja, oh, zijn dan er nog. Ja, ja, compot, ja. Allee, ik ga naar een ander laten. Goed, Paula. laten is en dan hier rood. Ons, ons moeder is bij ons ons moeder geweest, ma-moeder. Want dat was altijd ma-moeder, niet ons moeder. Ja ah, ja. ma moeder. Dus hij sprak van alle moeder? Moeder. Ja. ja. ja. En, en niet moe? Nee, maar een man was altijd ons moe. En tegen zijn moeder, dus tegen haarzelf, zijn ze altijd moeder. Ik kan dan nooit niet moe moeder zeggen. Maar als er hij van sprak was van ons moe. Ja, ja. Maar tegen haarzelf, hij was het, uh, moeder. Ah oh, ja. En we met het ook altijd gezegd, uh, ons moeder, uh, ons, uh, onze vader. Ja. En als je moeder aansprak, Paula, zei je dan ook moeder? Moeder. Altijd moeder. Altijd moeder. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat was, oe, wel zal je moeder zeggen hebben. Nee? Want, nee, nee, nee, nee. Dat was het niet. Dat was een kwaadvee. Dat was een kwaadveeg. Ja? Of moeke of zo. Want ik hoor na de, de kinderen, mama, zus en zo, dat is allemaal moeke. Maar dat ja. moest, nee, nee, nee. Dat was moeder en vader en... Uh, en ermee gedaan. Over kunnen is toch niet, niet kwetsend? Dat is toch schoon. Ik schoor. vind dat schoon moeke en ja. vaken. Ja. Ik vind dat zullen via lief. Ja maar nou ja, in de tijd zal dat nog niet zo Nee. Ze appreciëren het niet? Nee, absoluut niet. Maar dat waren anderen, dat veel rijver waren. Hè. Ja, ja, ja. Zo van ja, ja. hun moeder. Ons, ons moeier onder andere. Ja? ja. Dat was vrij voor haar. Moeier? Dat doen we, ja. Ja. Dat was uh, een ding, hè, uh, de zaal van een konijn. Hè. Ja, ja. Dat, dat is een ja, moeier. Juist, hè. juist. Een raar en een moeier. Ja. ja. En een zaander, dat veel op hun moeder ook. Maar dat is feitelijk het leegste dat gekost zijn. Ja ja, dat was veel geir. Dat ja, was ja, ja, ja. zeer ja, dat is, plat aangevoeld. Dat is heel heel heel veel ja. Het leerlijkste woord dat je tegen haar moeder kunt zeggen, voortlijk. Ja. Voila, dat zal we vandaag. Je hebt dat goed in gang gezet. Ja. Bedankt, ja. hè. dag Hallo. Hallo. Ja, Hallo, het is Louis Catoir. Ja, Louis. Goeie, goeie, goeie zondag. Hebben we hebben daar wat Ja. En eerst van Mussen, he. Musen kopen hè Oele. Ja, ja natuurlijk. Komen, en ja. Uh, wanneer hij in zijn bloed lupt, ja. lupt in zijn wel is zijn vel ja. natuurlijk. Die ja, ja, ja, ja. hey, zijn bloedvel. Ja, ik heb me maar van een mop dat waren twee aan een nudiste kwam uh, overduiking geloopen. En daar hier moest leven kunnen gestaan. Ja. En daar zei het, ze lopen niet allemaal in hun vel. En daar een daar zei het, en hier uh, zijn er vrouwen bij, kan het niet zien, zei ze, oh, het aan hier, want ze hebben dingen he. aan. <laughs> En denk je dat de madame de zus zei van de loretten, niet ja. van de arretten? Ja, lorette, in as, Dat is volledig verkeerd, hè. Ah ja? Ah ja. De, de uitdrukking dat ze aan lorette geeft, dat is iets heel maar van ze, Als dan... Een lorette is een mooie, elegante vrouw van te zijn. Oei, oei. Ja, ja, ja. Je doet Notre-Dame de lorette, ja, het zal Dat is dezelfde karte, eh, in parage, eh. Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette. En dan is er nog een ding in Notre-Dame de Lorette, in noord van 1418 mocht je langs de kanten van Noord-Frankrijk een slag geweest hebben. Eh, en dat is in Lorette geluurd. Aha. Ook met O geschreven. O, O, he, ja, ja, niet, niet, hè. Lorette. Lorette. Oei. Ja, ik ben ervan zeker. Ja, ja, dat zou wel doen. Weet je waarom? Ik heb over een jaar of zo een Livra gerestaureerd. Aha, ja. Notre Dame de Lorette. Ja wat En Stond dat daarop? Ja, ja, ja, ja. En de of Van onder. Van onder, hè? Dus L-O-R-E-W-T-E. t e l apostrof, Lorette, hè? Ja, en niet is volledig geschreven. Ja. Ja, ja, met dubbele T, -e. ja, ja, dubbele T, ja. -e. Notre Dame de Lorette. Notre Dame, ja, moet ik En natuurlijk, dat is de tijd, maar zo'n beetje, zeg maar, Lorette, uh, dan, uh, dat, ik zei, Lorette, ik heb dat nogal van goed in mijn manier. Ja. En dan ben ik dan een keer gaan opzoeken. Juist. En dus, dat is... Uh, ook een, een lieve vrouw als onze Van lieve vrouw van Leurte. Ja, en, ja, ja, en, ja, ja. Notre Dame ja. de, de Lorette. Lorette. Is dat, dan? Uh. En... Hm. De eigenlijke benaming, de dingen, Lorette ziet, dat is dus een jonge, elegante vrouw, zo zal het in, in, in een ding staan, in Larousse staan, ja. verlichte zijn. Ah, ja wat dan. En Lorette is totaal, dus een Lorette dus totaal. En de meerdere ze is Bart de Bon van de Loretten, dus schoen geklede vrouwen of zo gewette ja, ja, ja. ja. De, niet hier, en, uh, en, Tussen de, de tweeën, tussen de tweeën. Hoe zeg je dat? Zeg je dan tussen de tweeën zo met... Nee, nee, nee, nee, uh, eigenlijk uh, de dingen, eh, uh, uh, want ik weet nog wel dat hier heel goed van buiten zo staat in de dingen, uh, jonge, elegante vrouw belicht te zijn. Aha. ja, ja, zo so, dus ja, dat kan op twee dingen, uh, ja, zeg, zie je dat? Notre-Dame-de-Lorette. Ja, Dus dat bestaat toch? Ja, ja, ja, ja dat bestaat. En dat is dan eigenlijk eh, ook uh, een ding in, in parage, ja. een kwartier, hè. Ja. Toen, uh, gelijk als een uh, volmater en ja, ja. ja. Maar eigenlijk, de lieve vrouw, dus gelijk als ze beweerd werd, is Notre-Dame-de-Lorette, ook ja. een lieve Ja. En dan... Uh, dat is juist onder, als ah, ik zeg wel, Lorette, wat zou dat nou willen zeggen? Ik ben nog een keer op voetje opgegaan. Ja. Dat is een maar hij moet ja, ja, ja, ja. En dan heb ik daar dat opgekomen dat een Lorette, jonge, elegante vrouw van lichte zijden. Ja, ja. De Murs Facil stond met Murs, uh, zeden, uh, Ja, ja, ja. Ja, ja, wat ja, dat... zeg dat is het helemaal anders als hier een, een, zonder een, ja, ja. zonder bike en een, en vet of, of, Dat zal die vermoedelijk uh, alleen voor te ruimen geweest zijn, hè? Ja ja ja. Dat ook? ja, ja, ja. Ik heb dat van zijn lijnen toch ook zo gehoord, hè? je Gaat ja. dat ook al horen wie? Ons lieve zonder bike en zonder t? Nee, nee, nee, absoluut niet. Gaat het dan goed? Um, ik, ik was, de, ik hoorde de braden dan uitleg even, hè? En ja, ja. Ik, ik zeg, nou, dat is nou niet dat, dat ik over zes, zeven moedjes keer. Ze hebben het opgezocht. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ah ja, maar de uitdrukking uh, is er dus niet goed. Ja, ja, ja, ja ik heb dat goed zeg. Maar dat is dan een keer juist uh, de contradictie, uh, helemaal anders Ah uh, ja. De mooie is dat een schoon jonge vrouw wellicht te zijn en dan is dat een mager scharmingel. Ja ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ze was van aan niet, hè, want je het zal niet mager retoucheren. Oh ja moet niet. Nee, maar we maar ik ja, ja, maar ik uh, verstanda. Verstanda. Uh, De net liggen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Zeg al. Hè, ja. Ik hou dat ik. ik ja, ja. ja, maar dat is vriendelijk dat je dat ons zo attent op mag. Maar is... uh, in, in La Rustaan vinden ja, ja. uh, daar ben ik 100% zeker van ik wil het niet, uh, niet meer gaan opzoeken. Maar gewoon uh, zo. Maar. Ik heb het zes dus, moest geleden. Zo. Ja, ja, ja, ja. En uh, het moet langs de kanten van. Saint-Quentin is er een uh, Lorette. Ja, een dorp of een stad. Ja. want ik hoor hier uh, Lorette de Maar, dat is dus aan de zee, he, uh, in Spanje. Ja. ja. Maar het was eigenlijk een Franse ding. Uh, uh, ja. ja. Pas op, dat heb ik niet allemaal ingevonden. In ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Bedankt voor de informatie. In orde. Zeg, ja. die poeperschus, je gaat er van verleven goed. Poeperschus? Ja. Dus is een soort schus. Dat zal toch in Panama zijn? Nee. Dat is een soort schus dat, dat, waar allemaal van kleren mee gewassen werden. Ja, ja. dat hebben nou, het ja. gebruikt voor zeep Ja, Ja, Daarom ja. Ja ja. we het van Ja, wat, ja, ja. Ja, vettend, ja, Maar poepenschus, daar waren we nog, nog niet, van, goed, niet goed. Nog niet goed. Nee. Nog niet van goed. Hoor. Nee. Nee. En, en de uitdrukking, het gaat, er, het gaat erin gelijk als de advocaat niet dille. je al goed? Nee. Nee. Het gaat er als een mes in boter, maar, maar dat ja. is nog niet goed. Uh. Nee, hè? nee. Goed, goed. In orde. Bedankt, Louis. Beste ja. Ja. Dag, hallo. Ja, Lord en nee. René. Herman. Ja. Herman. Ik denk dat ze al twee gelijk hebben. Paula ja. en Louis. Ja. ja. Louis met zijn Lorette, Notre-Dame de Lorette, is dus zeker ja. een fascist. Dat is in orde. Maar dan, de spreek van Aret. Ja. ja. Dat is een graad, hè. Zo mager als een graad. Ja, dat is juist. Hè? Dat zal hè. Dat zou dus een woordspeling kunnen zijn. Zeker. Zo mager als een graad, zeggen ze toch. Gelijk als een pannenlat. Ja, ja. Maar zij spreekt altijd niet van loret, maar van aret. Ja, dat is Dat is een graad. Het viel ons meteen op dat zij arrette zei. Ja, dus heeft zij van haar kant ook gezegd. Maar Notre Dame de Lorette wat dan ook. En Je denkt aan het Franse aret, dat is dus graad. Graad, hè, ja. A, R, E, circumflex En dan T, Arrette. Nog iets, alleen, ja, ik, ik, ik vul me wat aan. Hè. Ja, Uitgeput daar. Uitgeput eraf. Pateraf. eraf, ja. Dat zeggen ze zeker in den berg. Maar ga nee. zeg toch, patter? Patter. Dat weet ja. ik. Doe het muug, back, back af, ja, zonder nog zoveel, hè. Maar daarvoor moeten we wat uit te meven. Ja, ja, dat is juist in dat Pateraf, dan, eh, dan heet ons al lang. Ik in alleen zeggen, het is in Asmie en K, hè. Ja, ja, hè. Ja, ja, ja. Een vallink, ja. ja, ja, ja. Link, ja. Oh. van dat dit er een, een wonde. Hij draagt. Ja, natuurlijk. Nee? Ja, ja. Wel... Dragen, ja, het staat hier, ja. Eh, bedriegen, ja, in de zak zitten, badenbok doen, foppen. Foppen gewoon weg. Ja. Dus ons, ons mat, ons moeder. Ons ja. Zegt hij dat dat ons mat? Nee, zeg maar. Ik, ik heb dat al veel gehoord. Ja, ja. ja en, en is dat daarom ongunstig? Toch, toch, toch in die richting, ja. Ja, toch. Maar feit komt niet zo schoon over als Nee, niet nee. Nee, nee, Ik zeg gewoon als moeder. Ja. Ja. Ik, ik heb toch nog oudere mensen ook van eulemat oren klappen, en dat was zeker toch niet uh, ongunstig nee, bedoeld. Ja, wat dat is juist, ja, ja. Rond dat, zeker. Ja, ja. Wat had je vroeger ook oor, uh, te wel verminderd, dat is Meken, hè. Ja. Mameken. Ma Mameken, ja, ja. ja. Of ameken, ja ja, ja, ja, ja. Want dat was zo'n een was zo ootlieken over, hè. Ah, ja, ik mag van mijn ma niet raven, ik ah, mag bij niet gaan. He. Is ah, dat ja. nog goed? Nee, ik niet. Meken, nee. ja. Meken wel, wel goed. Ja, ja, ja. ja. Meken, maar dat was dan ja. toch meer een onge ongeheidsstuk, hè? Ja, dat was een uh, beetje, ja. Nu over de, die foto's daar, van Maurice, hè? Ja. Ja, wat ben jij daarvan? Dat bovenste is een rupse hè? Hey. Ah, Ja. U kunt er ook mee... Uh, dus de takken afdoen, die ja. moeten ze sleunen dus, hè. Ja. De, maar de, dat is een rupse schaar, op een lange stok. Op een stok gestoken, ja. ja en de, dan ja. sneten ze waar dat die poppen op zaten, hè. Die blorekens, die stukken tekken af. Ja. ja. Dat was, dat was oorspronkelijk toch wel. Ja, zeg Herman, maar, en hoe noemen ze dat in Asden? Ja, ja. Ik, ik noem het de rupse schaar, eh, Dat weet ik niet. Want schaar kennen wij natuurlijk niet. Een rupse schaar, ja, schaar, ja. Zou dat rupse schijer zijn? Mm -hmm. Waarschijnlijk hè. Ik weet het niet. Misschien weet een andere mannen dat weten. Dus maar het uh, werd gebruikt om de takken uh, af te knippen waar de rups of op, op zat. Ja, dat was en dat, het, hè. En dan werden die verbrand, die takken. Op een gesmeten, ja. en of een opkeer gesmeed, Mee was droog eronder ofzo. werd ja. dat verbrand. Dat was voor die, dus dat die maakte een ja, poppen dus uh, ja. noemen ze dat. Ja. En, het was nog land, geen rust, het was dus de zo zo. Ja, al die witte eikens zo, wit, geelachtig. Ja, die bloren ik ook al kapot, he, als je daar niks ja, aan doet. He. Inderdaad. Dat was in plaats van En daar waren die poepen. Dat waren de poepen, ja. ja. Dat smeten ze dus af. De, de ver is oorspronkelijk zeker, maar je kunt er natuurlijk ook mee Met snoeien. He. Snoeien, he. ja. ja Klaantekstjes, ja. ja. Je trekt aan de koer en dat meske gaat toe. Niet te dikke, niet zo dikke, niet ja. zo dikke takken. Ja. Ja, dat is dus, toch nog een schoon voorwerp, hè? Ja, we ja, ja, werken daar veel mee gewerkt vroeger. He. Ah ja, toch? In dat is een boomgaard, ja, ja absoluut. Het is toch niet zo oud? Wanneer? Wanneer? Ja, yeah. het is mee dat je dus nog allemaal, misschien in een moderner versie, nog allemaal in gebruik eigenlijk, hè? Ja, de tweede, die ja. tank daar, die pijs, ja. ik denk dat er dus gaten in leer te doen. Veel ogen dus wat je aanestels aan aan moet in doen, hè? Uh, dat, dat bovenste, dat toppetje zo, dat gaat in het onderste in. En dat snijdt dus leer volgens mij, maar ook, misschien ook papier of karton, ik weet het niet. Ja, dat bestond ook, ik heb nog zo hier, we dat voor de centuren, een goed, en buiten doen in de winkel, Just, ja. en daar bezig ik dat dan voor als er klankkotjes van doen zijn, via de cykerbol tangen, zo'n klaarkartonnen korten met de naam op en de geboortedatum. Ja, ja. Maar daar is van boven een, een verschil ah. van verschillend verschillende rood. Ah. dat, dat kiken. Ah, ja, ja, ja. En van onder is dat precies ja, ja, een aanbeeldenken. Je, je kunt, de, de, je kunt de verschillende diktes, ja, veen ja, dun en turken en een dikker gat. Ik heb ook zoiets. Maar op... deze is ook iets dat peter waarschijnlijk in huis zal zijn. Ja, dat moet. Deze. Ik denk het. Ik denk het is daarom dat ik zeg leer. Voor ja. Leren gaat je in. Ja. Ja, ja. Ja, is eigenlijk een waar dat je van onder een rivetje opzet. Ah. Ja. En dan toe hebt. Oh, ja. Dat hem mom Je ja, kent het just. he. De dus de rivet, nee. Ja, de ja, oog Ja, ja, ja. Goed, en het onderste? Ja. Dat is ja. een scherriem hè. Ja. Via mes. ja te slijpen, hè? Ja, te zitten. Te zitten, ja. Ja. ja. En jij noemt dat een schijriem? Een scher, scher Een zullen ze in As wel gezegd hebben. Mijn vader zei een schijriem, ja. De, aan de dingen van de venster, van, hè? Ja. Van de venster, ja. Of aan een stoel zelfs. Ah ja. Ja. We aan, aan de venster en dan de, een beetje enkele muziek. een schijsmes en dan van onder vaststaven aan de liep. Ze Zeg rechterhand als scheidsmes schijsmes zetten. Ja. Je ja. zegt aan de dingen van de venster. Aan, aan, aan de, de, ja. Pomp. Aan de pomp. Ja. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ja, Daar ging dat over. He. Daar ja. ging dat over. Ja. Ja. Daar werd dat altijd, ja. Dat, dat is gemakkelijk, hè. Dat moet u niet bukken, hè. Ja. Je kunt uh, de, de schijsmes weer erop gezet, ja. ja. Altijd dat ze zich Dan deed nee, dat is he. Ja, ja, ja. Ah. Voilà. Dan laat ik het nu aan. Uh, bedankt. Af. Ik heb uh, nog ietsje. Ja, ja, ja. Uh, ja. ja. Hedde, uh, Julien kunnen spreken over die in Blaanberg? Ah, wel. Hij kent het niet. Hij kent het niet? Hij kent een Blaamberg niet. Nee. Oh. Nee. De Blaamberg op, nee, dat kent hem niet. Hij kent het gewoon niet? Nee. Oh, dat is jammer. Uh, van dat buddel natuurlijk wel, hè. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is alle mogelijke uh, variaties van, van buddel, hè. Ja, <laughs> ja, jammer. Van koeien, dus ja. Je stond, maar een kind kan ook buddelen. Hè? Ja, Tuurlijk. Ja, het, Tuurlijk, ja, ja. Een buddelij van een kind. <laughs> Als je ermee opgeschubd zit. <laughs> elke nacht begint dat te buddelen. Nee, maar ik heb nog een woordje, en ik heb daar gisteren met Maurice over gesproken, over gewijs. Gewijs? Gewijs. Dan ja, moet, ja. moet het toch ook nog, nog in. Dat schakelde in de zin in? Ah, wel, dat is bijvoorbeeld, dat is geen Eén Iemand dat volledig verrust staat, dat is geen schubgewijs. Dat okay. trekt op niks. Oei. Ja, maar Maurice gaf er ook nog een andere betekenis aan. Allee, ik zal hem dat zelf wel laten zeggen. Ja. Uh, maar dat gewaars, ja. Uh, in pejoratieve zin dus. Niet nie, nie goed. Minder goed. Oei. oei. Ik, ken oei. ik ken het niet. ken het niet. Nee, aan het weer niet. Ik bazen met mee zoe. Uh, ja, ja misschien. Nee, het is, het is meer negatief. Tja. Oh. Nee. dan moeten we een keer verderop. Ja, ja, op ja, ja, ja. Eh, naar boven, hè. Ja. Goed, bedankt Herman ja, ja. en tot de volgende keer. Daag. Doe, dan Dag. Dag Dolf. Dolf. Dat dat ik weet. Dan zal het veiliger zijn. Ja, het gaat joh. Eh uh, van Deburn, hè? Ja. Ja. Uh, ik heb mee nog wat als ze nou soms uh, geheten hebben uh, en ze hebben een boer gelaten, he, ja. dan zeggen ze, dat werd ook nog dikens achtergezegd, half een maaltijd zeggen ze. Ja. Dat is onder de juigerstijl. Ja, ja. Dat zijn, uh, uh, waar je me de tussen nog, uh, ik heb nog gesproken van hele cartouchen, als ze zelf ja, ja. ja, met dan ja. Dat ze zelf verheerd mogen, Hij Ja. ja wel, uh, nummer, 6, nummer 6 en 7, dat waren dat zijn de cartouchen, en dat stak boven, uh, een kartons en daar stond ja. een nummer op, hè. Ja. En uh, nummer zes en zeven, dat was ze uit als ze zijn. Dat was heel fijn. Heel fijn korrel. Ja, heel fijn ja. ja. De tegen zijn ze misjes uit. En ja. dan uh, zo ging zo, ik af tot nummer 1 of tot nummer 0. Ja. Daar kan ik ze juist niet meer zeggen. Maar daar tegen zijn ze misjes uit. Ah, ja, zo. Ja. En dan, uh, tweed de tweede of derde buitenaf opgegeven is en nog niemand opgeantwoord. Poeperschus? Nee, een ne lijmer of wat je op heeft. Ah, ja. lijmer. Ja. Nee, hier ben ik begonnen. Tweede, ja. Natuurlijk. Tweed. Ja. Ja. Ja, ja. Daar heb ik vier daar we kruisje naar gezet. Lijmer. Jawel, ah, uh, dat zijn we wel in de tijd tegen de hond. Natuurlijk, dat kun je tegen een persoon zeggen ook. Hè. Ja, ja. Dat wil zeggen dat je normaal, waar je normaal moet van oppassen, dat je niet veel bent. Ja, ah, ja. Dat je een dikke vroeger op de ook uh, Ik gewoon dan nou spreken van de hond, hè. Ja, ja, ja. Want uh, ja. werd er veel over dondergesproken en zo, hè. Ja. Uh, als de nond lo uh, losriep, hè, En uh, hij moest er van vanuit oppassen als het een lijmer was, hè. Want uh, daar word je vanuit gebeten, zonder dat je het zelf stond naar om achter haar rug, zonder een bas of zonder iets te geven of zo, hè. Dan ah ja. In ieder geval naar hij Just. en daar werd van tijd tegen een persoon gezegd ook hoe ja. dat dan die veel zeiden dat ziet er nog een lijmer uit of zo of ja. dat is een lijmer leim, van een mens of zo hè ja maar dat was dus oorspronkelijk een hond ja dat, dat werd veel gezegd tegen een hond ja ja, ja natuurlijk ja. dat kost tegen een ander bijs zijn ook hoor ja ja, ja ja maar een hond dat feit let niet een bas nee. of niet veel zo, zo maar wel een gevaarlijke om dat tegen zijn, een laimer van een mond. Een laimer lekken. Ja, een laimer ja. ja. Van de Bertel. Ja, Waar ja. zijn de tegen in de tijd in Broeken gerieën, Ik weet niet of dat of dat wordt, ze lijven al goed. Is. Nee, in Broeken gerieën. Nee. In Broeken gerieën, ja. Uh, ik weet nog heel goed in de tijd dat we wel uh, soldaat waren. Ja, dat was uh, van in de 15e jaren, uh, in de 50. En uh, er waren walen, uh, ja, wel, uh, wel in dat vroeger misschien ook nog niet aan het een band aan doen maar dat was, Pakan mocht te zeggen. Een keer of twee per week, controle, en dan moest je daar vast open doen om te zien of dat gaat vertellen had, maar je ja, ja. tegen. Ja, ja. Maar de tegen zijn ze, dan, veel mannen zijn ze tegen hun broeken ja. te En als je dat niet aan hebt, dan heb je elke keer een bal, dat mocht er zeker van zijn. Dus, ja, ja. We waren als soldaat verplicht van dat aan te doen. Die ja. mannen zijn ze tegen hun broeken maar ik weet dan niet of ze dat nog steeds kan te zeggen. We zeggen ze gewoon het meeste vertellen. Ja. ik geen ander woord voor appelmoes? Appel had ah, trots zijn gewoon tegenwoordig, hè? Wat zeg je? Trot. Ja, trots. Ja, trot. ja. Dat is nog een beeld van ons, ja. Ja, ja dat zeggen. ik uh, Appels, uh, ja, Appelspice, maar waar ze tegenwoordig ook, ja. Appelspice, ja. Ja, Appelspice, trots en wij Ja, ja. Dat is juist. Ik weet dan nog niet van de draad, van de draadingsten dingen stond. Van ja. ja, daar is uh, een, uh, een van band op te op de woord, hè. Ja. Van die ene kant. Hetgeen uh, aan Dermen dat niet gezegd heeft, uh, ik weet niet hoe uh, de band dat je ga gezien vroeger, dat was van de ene kant grove en van de andere kant was dat fijn, hè. Oh, ja. Ja, van de ene kant, toen uh, dus ik dat bij, bij, bij, bij mijn vader gezegd ja. had, ook hadden ze een buitenafmisscheismas, van de ene kant was dat, dat was alleen klein, hè. Ja. ja en van de ene kant was dat zo, precies zo wat geoebelde, van de had kant zo. Ja. En van de andere kant was dat fijn. Just. Uh, als er een, als een dan zijn mensen opgezet hebben, feitelijk op een holistie die nummer zijn. Hè. Ja, ja. Uh, dan weer dat eerst uh, op de grove kant zo een keer goed gewit. En dan op plus TV, dan zijn dan buitenaf deeën, wel dan op de andere kant, op de fijne kant. Ja. En uh, dan noemen we onder 54, ik weet niet of dat waar zijn, Ik pas dat daar een tang is voor poepere te zitten. Trek erop van, van de ouderwitse, maar ik weet niet of dat dat gaat zijn. Hè. En wat is een poeprevet? Dat is feitelijk uh, in, uh, in aluminium, dat is, dat is een nagel zijn. Ja, ja. en dat schuift in een bosje ja. en dan uh, moet je dan met de tang uit de toet uh, dat zijn weer twee stukken aan in te zetten, hè, Ja, ja rivetten, ja, dat is ja. voor rivetten En uh, boven de boven de zorken, waar je de zorken ziet, zo zijn, ja. Hè, ja. Hè? daar komt een overschot, geen nagel te lang, is. komt daar boven deur en je ziet dan van onder een hè. Ja. En in droom zie je een bolken. Dat valt in, uh, in het onderste van haar naugel in. En dan schuift er dat bosje dat er overschuift. Dat werd dan afgeknipt, je ziet er nog wat klaar pinnetjes staan. Ja. Tussen, tussen, onder bolken. Hè. Ja. Daar heb dan nagel af van haar zo gezet. Dat ze, alleen uh, als ze uitgespannen is, hè, ja. dat ze toe is. Daar is feitelijk een tang in poeprevet te zetten, volgens mij En nummer 153, dat kan ik, ja, dat kan ik maar niet dat nee. Ik, nee, dat heb ik niet gezien, dat, kan, ja. dat mag ik niet zeggen. Nou, een klein vraag uh, Dolf, is er een verschil tussen een revet en een poeprevet? Een revet dat, dat is, ik ga nou zeggen, uh, vroeger weer er veel, ja. Ik ga nog maar zeggen, als er nou twee stukken leir aan in moesten gezet worden, ja. dat was mijn een, een gewone revet. Dat was uh, aan, aan de ene kant was uh, mannelijk en aan de andere ja. kant was vrouwelijk, en dat ja. niet, in één. Hè. Ja. Ja. En dan neemt dat zo in één. Ja. Dat kan misschien de vee zijn dat hij het dan ook heeft, dat weet ik niet. Hè. Dat ja. kan dat is een gewone revet en een poep rivet, dat is feitelijk een mannelijk zogezegd waar dat een, een, een nagel in steekt dat is te zien hoe dik dat al stuk is dat je moet daar niet in zitten uh, dat kan 2 centimeter zijn, 3 centimeter zijn, ja. dat kan 4 centimeter zijn. En daar schuift dan zo gezegd, vrouwelijk over, waar dat dan nagel deugt gaat, ja, ja, En dat ja. werd dan met de tang op één nee, totdat het volledig uitgespannen is. En dan dat pineken dat ik dat zeg, dat je, dat je dat ziet, onderboken, ja, ja. daar knipt de nagel af. Juist. Ja, ja, ja, ja, Ik weet niet of dat, dat is hè, maar volgens mij ja, ja, ja, ja. kan dat vanwege. Maar het kan niet zijn, het kan een zijn van gewoon revet te zitten ook, hè. Ja, ja. Woon. Ja, dan is het goed naar linnen. Ja, ja, ja, Dan is het goed naar Dan Het is zo niet, is er, nee, dat afgewerkt dat je langs de onderkant paas, stikt a, onder, en dan nepte. En het onderste is precies zo'n klein bolletje, hè. Ja. En ik pas dat dat is voor de revet op zijn pletstaven weer niet weg te schuiven, hè. Waar dat van onder een rollenken in is, hè? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet wat, maar ik paal dan dat is. Hallo. Ja, het is Antoine. Antoine. Ik kan dan een keer hebben over een poeprivet, hè? Ja. ja. Dat noemt in het school Vlaams een trekrivet. Een trekrivet. En dat is, als je nu eh, ergens normaal een rivet, hè, of over de ene kant tegen aan de andere kant een doen, hè. Ja, ja, dat doet Maar als je ween. nu er niet aan kunt van aan de andere kant te kloppen, daarvoor is dat oorspronkelijk uitgevonden hè. Dus je boort een gatje van vijf en dan moet je, je nemen van vijf dik, dat er juist juisteur gaat ja. Je trekt dat in, dat bolken van onder uh, in de, in, aan de revet, want dat is in aluminium, hè. dat is ja, ja. zacht metaal en van boven is dat de ringsken en dat of tegen. En als je op het einde zet, dat dat spant, hè, dan knetst dat nep dat af, dat ik als dolf zegt. Hè, en dan ja. heb je de, de overschot van die ja. nagel. Ja. Dat is een trekrevet. Ja. Maar ze zeggen daar allemaal, uh, de, de stielmannen zeggen daar poeprevetten tegen. Hè. Ja. Dat is gelijk als uh, de radiateurbustel, kennen je dat? Nee. Dat is zo een kroem, een, ja, ja, ja. een bustel ah, ja, met ja, een lange stijl. Ja, ja, ja. Daar zeggen ze een ja, trutte lekker ja. tegen. He. De ah, ja Dat is een trutte lekker. Ah. Maar dat zijn zo van die benamingen. Ja. Dat doet niks aan het trekken. <laughs> ja. zeg, eh, dan is er nog één ding, die intiem die daar, ja, dat heb ik nu gehoord, he, dat we op te zetten. Ja. Bij ons zeggen ze er Razoer, razoer. En, razoir. en uh, schermes, dat wordt zo lekker van alles tegengezegd. Ja. En dan uh, die... Allee, die snoeischaar. Ja. ja. Dat is nog niet gezegd. Ja, uh, Herman sprak van een rupse schaar. Ja, het is, het is een snoeischaar. Ja, ja, maar dat, dat is een, een, die wordt ook een lange lange stok gezet. Ja. In, in de dingen in de oogstam te snoeien. Hè. Ja. Dan is het maar op een ladder en dan kunnen nog overal niet aan. Ja. Natuurlijk vroeger, uh, dat hebben we nu nog, maar met de sprooistoffen is dat al minder, uh, komen er rupsen in een boom. Die maken daar zo uh, een net ja. en dat zit vol met rupsen. En die kunnen maar alleen uh, kwijtgeraakt met verbranden dan. He. Want als je op dat net ja. spuit, dat gaat dan gaat dat niet in en die fretten uh, redelijk veel naar af en dan snijden ze met die schaar daar boven die takken, ja, ja. waar dat aan vast was af en dan verbranden ze ja. dat op de grond en dan viel dat af die maar dat is eigenlijk een snoeischaar, Dus dat op een lange stok. Ja, ja. En dan kunnen ze zo de willen takken, eh, yeah, ja. de takken die naar omhoog groeien, op een perlaar, een boom, een, een appelaar, dat zijn de willen. Ja. Je moet weg gaan. Hallo. Hallo? Ja, dat is Maurice. Dag Maurice. Dat is dus die riem, dus om een scheismes op Ja, dan. ja. Ik heb dat altijd horen noemen, hè. gewoon een zet riem. Een zet riem? Ja. ja. Dat heb ik altijd gehoord. Ja. Dat is een zet, zet. Dus de riem schijst met op te zetten. Ja. Zet, ja. zet. En dan dus over de mus. Als er een stopwoord is dus. Dan zeggen ze toch een als dus, een vogel is geen mus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja. <laughs> just dus en, en een vogel is geen bes geen mus. Een vogel is ja. geen mus ja. En dan dus als Herman dus spreekt dus van dat gewaar dan kun je de hoek zeggen op dat gewaar. Op dat Ah ja ja, ja, ja, ja. Op het gewijs van. Op het gewaars ja. van. ja, ja. Op het gewijs van. Uh, dat is zeer duidelijk, denk ik. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan, dus je hebt al gesproken dus over uh, padderab en padderab, ja. ja. maar in Mazel is dat padarab, hè. Padder? Padder. Ja, je hebt gewoon. Ah ja. En ik ben padderab, hè. Waar zou dat vandaan komen, jong? Ja, misschien gemakkelijker, dus van daar pad eraf te winnen of daar pad eraf, pad eraf, ik weet het niet. Hè. Pad eraf? Ja, pad eraf, ja. Zou dat van pad kunnen komen, van een para? <laughs> nou, het is te zeggen, dat dus is een soort pad. Precies kut je hem, maar Nou ja, maar en, en pad. Uh, die moet dus, uh, die springt drie of vier keer, uh, ja. uh, vier keer en dan moet die rusten en ja. dan hijgt die verschrikkelijk. Ja, geweldig, ja, ja. Uh, dan hij die verschrikkelijk, ja. uh, uh, uh, dus dat blaast zo precies, dus altijd zo op dus, en dat dus ja. spuit ze door mee, met gele naad en dan uh, doet ze in en te de stappen, hè, en ja. rust ze venijren. Dat zou, dat zou kunnen, al ah, Ja, ik. Het is maar uh, gewoon een, een, een veronderstelling, ja. ja. Een veronderstelling, hè? Ja, ja. Het is maar gewoon een veronderstelling, hè, zo. Dus. Ja. Uh, maar Een pad kennen wij in Tassus niet, hè? we spreken van een par. Een parre, ja. Maar van ja. uitgeput, zeggen ze daar in mazenloek, want je is al van alles gezet mee af, maar poempaf. Poempaf zeker, ja. Oeh, ik was poempaf, ja, ja, als ja, Ik ja, dat zeker. was poempaf. De oh. ja, man, dat zeggen ja, toeristen zijn secoureurs. ik ben poempaf. Ja, dat is heel <laughs> Kan niet volgen. Een, als we de Rottenberg moest om boven komen. Ja, dus dat tegen, eh, tegen wil tegen wie een dokter ja. waren we een look uh, eh. Ja, En tetaf? En tetaf, ja? En tetaf. En doe het doot op, hè? het op. Doe het op ook, ja. ja. Doe het op ook, ja. Dus, eh. En over dat er een kind, dan ja. hebben we toch dan bedurven strond. Strond, ja, bedurven strond. Het is een echt een bedurven Leed stront. jij de klem klemtoon op strond? Ja. De bedurven strond? Een bedurven strand, ja. Ah ja, bedurvenstront. Bedurven ja, een Een bedurven ja. Ja, je dat niet te goed van Louis van zijn... Ja, Maar als een dan rotbedurven is, dat zie je. Ja, ja. Ja, Een bedurven ja. Na een bedurvenstront kan rotbedurven zijn hoor. Ja, ja, ja. ook ja. ja. ja. ja. ja. bedurven. Strand, dan bedurven strand, kan rot bedurven zijn ook, En dat is naartoe wel dus dat ik dat zelf al opgeschreven als heetswijk. Allee. Zekken kinderen zijn meest ien hè? Ja. <laughs> dan um, uh, werken wij we dus over dat bots, hè. Ja, ja, bots. Dus, uh, Dat is dus plots en straks, hè. Ja, uh, Nou, nah, Dus daar, daar straks, hè. Uh, dan zeggen ze in Opeke trobots. Trobots. Ja. En in Mazel... Töbots. Töbots. Torob, ja? Ja. Zeg je niet te bots, ook? Nee, nee, hè. Nee, Nee, nee, nee. Als daar straks dat is dus een beetje verleden, hè, Ja. Ik heb me daar Torrobots nog gezegd, dat is mazels. Maar in opwek zeggen ze trobots. Of zowel dooschukken, ook zo. In mazels zeggen ze ook dat is een uh, synoniem met Torreflees, he. Torre ja. Oei, oei. Torre. Ja, ja, ja. Ons Uur is, uh, is om, Maurice. Ja, graag gedaan. Bedankt uh, voor het meewerken, bedankt voor het luisteren. U luistert naar onze 352e aflevering van Directofoon op uw uh, favoriete radio Viva. Bedankt voor het meewerken en graag tot uh, volgende zondag. Tot los